Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Avond of niet, op meerdere plekken staan er weer trekkers langs de snelweg. Boeren protesteren bij op- en afritten van verschillende snelwegen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Op sommige plekken staan landbouwvoertuigen op de vluchtstrook. De boeren blokkeren de opritten niet, zegt een woordvoerder van de politie. Veel boeren in Nederland zijn boos vanwege de nieuwe stikstofplannen van de regering. Een heftige tekst op een wandelpad in het Vondelpark in Amsterdam. In groene en paarse letters staat geschreven. Ik ben hier aangerand. En dat is confronterend, vinden voorbijgangers. Dat laat me toch wel weer een beetje schrikken, ja inderdaad. Dat uh, dit soort dingen hier blijkbaar toch wel uh, vaker gebeuren. Ja, ik vind dat heel heftig. Maar ik vind het ook wel goed uh, dat het hier is geschreven op de weg. Gewoon echt als statement. Ook gewoon als vrouw zijnde vind ik gewoon dat er veel meer aandacht aan moet besteed worden. Dus ik vind het wel dapper dat iemand dat heeft opgeschreven. Wie de tekst heeft opgeschreven is nog niet duidelijk. De politie kan ook niet zeggen of er aangeeft van aanranding in het Vondelpark zijn gedaan. Atlete Daphne Schippers is voor de zevende keer Nederlands kampioen op de 100 meter geworden. Lange tijd ging Zoe Stedt niet aan kop, maar de finish van Schippers was toch beter. Dit is haar derde toernooi sinds de Olympische Spelen van Tokio vorige zomer. En na drie jaar is dit nummer weer te horen op het Britse festival Glastonbury. Want Billie Eilish sluit vanavond de eerste dag uit, af. Een eervol klusje, want het festival weet altijd legendarische artiesten te strikken. Dat zegt mijn 3FM collega en festivalliefhebber Vera Simons. Persoonlijk vond ik de show van Beyoncé heel sick. Adele heeft er natuurlijk gespeeld. De zaterdag is voor Paul McCartney. Dat wordt natuurlijk een thuiswedstrijd. En op zondagavond avond Kendrick Lamar, waarvan ik ook heel erg benieuwd ben hoe die nieuwe show gaat zijn. Ja, en dan te bedenken dat Billie Eilish pas 20 jaar is. Daarmee is ze de jongste de headliner van het festival Ooit. Het weer nog, vanavond kans op regen of onweersbuien. Het komt af tot een graad of 15. Morgen is het in het oosten zonnig, in het westen grijs... en wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Yeah. That it's not a question of getting down, but actually how low you can go. Oh, Hannah, make it. Let's rock the house, let's shock the house Boom, boom, shaking room. Let's rock the house, let's shock the house All night, all right Don't stop, don't stop, don't rock the dock Shake a boom, boom, bang, bang, Every time I jump, bang that thing to the beat of the drum Everyone, get on up and dance Make it funky